Gert Fluk met het NOAA Journal. In New York is een explosie geweest in de wijk Chelsea. Er zijn volgens de brandweer zeker 29 lichtgewonden. Burgemeester De Blasio van New York zegt dat er opzet in het spel is, maar dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat het gaat om een terreuraanslag. Het is onbekend wat er precies is ontploft. Amerikaanse media melden dat het mogelijk gaat om een explosief in een vuilnisbak of gereedschapskist. De New Yorkse politie zegt tegen media dat er niet ver van de plek van de explosie mogelijk een tweede explosief is gevonden. Het zou gaan om een snelkoppel die met draden verbonden is met een mobiele telefoon. De inwoners van Berlijn kiezen vandaag een nieuw deelstaatparlement. De uitslag wordt als een belangrijke graadmeter gezien voor de landelijke verkiezingen volgend jaar september. Opiniepeilingen wijzen niet op een duidelijke winnaar. De sociaaldemocratische SPD, die landelijk regeert met de CDU van bondskanselier Merkel, scoort het beste. De partij zou goed zijn voor iets meer dan 20 van de stemmen. Merkels partij leed onlangs een gevoelige nederlaag bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren. De CDU werd er afgestraft voor zijn vluchtelingenbeleid. Bij de regionale verkiezingen in Berlijn gaat het vooral over de woningnood. De bevolking groeit snel en daardoor is huren en kopen in de stad erg duur geworden. In India's de deelstaat Jammu en Kashmir zijn bij een aanval op een legerbasis 17 militairen omgekomen. Bij de gevechten die uren duurden zijn de vier aanvallers gedood. In Kashmir zijn verschillende rebellengroepen actief. Sommigen streven naar aansluiting met Pakistan, anderen naar onafhankelijkheid. De aanslag van vanmorgen is de grootste op het Indiaanse leger in Kashmir in jaren. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt. In het oosten van het land lossen de meeste wolken op. In het westen zijn er ook stapelwolken waaruit later wat regen kan vallen. Het wordt 20 tot 22 graden en de noordoostenwind is zwak of matig.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 Een heel goeiemorgen. Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb twee uurtjes met heerlijke muziek voor u. Ik ben begonnen met uh, Shai Maestro Trio. Uh, hun nummer heet Endless Winter. Het komt van hun album The Untold Stories uit 2015. Shai Maestro is een Israëlische pianist. Hij heeft van 2006 tot 2011 uh, gespeeld in de band van Afisha Cohen... En is daarna voor zichzelf begonnen. Samen met uh, de bassist Goorke Rudder uit Peru. En de Israëlische drummer Ziv Rafits. gaan verder met uh, nog wat pianomuziek. Um, we hebben dit vanochtend geen thema, maar wel heel veel mooie muziek. En het volgende nummer wat u gaat luisteren is... Enrico Pierranunzi met Mark Johnson. Komt van hun album Tr Tras Nosh. En het nummer heet Islas. Pierre Anunci en Mark Johnson op hun album Trash Noise met het uh, nummer Islas. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van de Amerikaanse pianist Aaron Deal. Hij is een echt uh, super talent en uh, komt steeds, uh, steeds weer terug met mooie muziek. Hij heeft dit jaar ook op Noord Sea opgetreden. Ik ga een uh, nummer draaien van een album uh, uit 2013, The Bespokesman Narrative. Het is een album met een titel waarin hij... Uh, Waarover hij zegt, het is een volgorde, het is, uh, elk stuk heeft iets te doen met mijn uh, muzikale ontwikkeling. Op dit album wordt uh, Aaron Deal op piano uh, vergezeld door Rodney Green op drums en um, uh, David Wong op bass. U gaat luisteren naar Best You Is My Woman Now. We'll Nou. We gaan verder met Anthony Wilson Trio. Anthony Wilson is een gitarist. Hij wordt vergezeld door Larry Goldings op het Hammond B3-orgel en door Jeff Hamilton op drums. We gaan luisteren naar Carnegie Blues van hun album Jack of Hearts uit 2009. We'll be een trio met Carnegie Blues ik ga verder met een nummer van Kenny Burrell Kenny Burrell uh, een Amerikaanse gitarist hij heeft een uh, album opgenomen Man at Work in 1966 hij wordt daarin vergezeld uh, op bas door Richard Davis en Roy Haynes op drums na dit nummer ga ik met een andere pianist verder en dat is Bill Evans daarvan gaat u horen You Go To My Head uh, daar kom ik straks nog eventjes op terug want het heeft een, uh, een geweldig verhaal, dat, uh, dat nummer. Maar eerst natuurlijk Kenny Burrell met het nummer Trio. Een nummer van Errol Gardner. Even terugkomen op dat verhaal van het nummer van Bill Evans. Seth Feldman een, een, werkt voor de platenmaatschappij bij Resonance Records. Hij was in 2013 in Bremen, Duitsland, op een, een jazzconferentie. En hij kwam daar tegen de zoon van een, een beroemde jazzproducer uit Duitsland... Hans Georg Brunner-Schwer. En toen ze aan het praten waren, toen kwam hij erachter... dat ze de zoon een, in het archief van de familie een uh, niet uitgebracht studioalbum had van een Bill Evans studio... met Eddie Gomez en Jack de Johnette. Ze luisterden een nummer in, een, uh, in, een, uh, in een, uh, de stereo van een auto buiten. En Feldman was overtuigd dat dit uh, een unieke album was... Wat, wat nog nooit is uitgebracht. En het was een album wat, um, uh, wat, wat opgenomen is... eigenlijk in een, uh, in een Europese tour van Bill Evans. Hij had eerder opgetreden op het Monterey Jazz Festival... Daar was hij gehoord door, door deze Duitse producer en die heeft hem overgehaald om uh, in juni 68 in het Zwarte Woud in hun studio een, een album op te gaan nemen. Het was alleen een probleem, ze waren eigenlijk onder contract bij een ander label. Dus dit album mocht nooit, uh, niet zomaar uitgebracht worden. Eerst moest iedereen toestemming uh, geven. Nou, dat gebeurde niet en daarom bleef dit album eigenlijk gewoon 50 jaar uh, op de planken liggen. En het is een, uh, ja, een bijzonder album omdat um, dit trio van Bill Evans samen met Jack de Jonette en uh, Eddie Gomes maar zes maanden bij elkaar heeft gespeeld. Daarom gaat u luisteren nu naar, um, um, hoe heet het nummer ook weer? Ja, Daar heb ik het, You Go To My Head van het Bill Evans trio. Het album heet Some Other Time uit 2016, oftewel de Lost Sessions from the Blackwood. Bill Evans' trio met You Go To My Head. Het volgende nummer um, ga ik speciaal draaien voor vrienden van mij. Hun dochter is vorige week uh, opgenomen in het ziekenhuis. Uh, vrij plotseling en het hele, in een hele ernstige situatie. En het ziet er nog steeds uh, niet goed uit. Voor hun uh, ga ik draaien Melody Cardo met Worrisome Heart. Een live nummer opgenomen in Parijs in 2009. With this here somehow oh. I need a break From my troubling way. My trouble that I am. Melody Cardo met Worrisome Heart. We gaan verder met een uh, nummer van Toets Tielemans. Uh, zoals u misschien weet is hij onlangs overleden. En hij heeft zoveel mooie muziek gemaakt met zoveel grote artiesten over de hele wereld. En een daarvan is uh, Diana Kroll. En ik ga een nummer van uh, Toets draaien. Dat heet uh, La Vie en Roos, wat hij natuurlijk niet zelf heeft geschreven. Maar hij heeft het wel fantastisch uitgevoerd samen met Diana Kroll. Het komt van het album She Toots uit 1998. met Toet Stielemans op harmonica, Bert van der Brink op piano, Heijn van der Geijn op bas, André Ceccarelli op drums en Diana Kroll natuurlijk met zang. Het eerste uur zit er bijna op. Ik wil ook even de aandacht vragen voor het feit dat wij van CFM Jazz graag ons team zouden willen uitbreiden. Mocht je gek zijn op jazz, neem eens contact met ons op. Dat kan via de website van, van CFM. Daar staat een contactformulier. En uh, kom een keertje kijken in de studio hoe het is. En dan kunnen we eens een keer kijken of je, of je het leuk vindt om mee te doen in het, uh, in het uh, team. Dus mocht je gek zijn op jazz, neem alsjeblieft contact met ons. En uh, we kijken wat, uh, wat we kunnen doen. We zouden heel graag het team willen uitbreiden. Ik ga verder met een heel klein stukje nog van uh, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. En daarmee gaan we verder uh, in het tweede uur na elf uur. U luistert naar CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdamp. Tot zo direct.